Een op de drie demente ouderen in verpleeghuizen krijgt medicijnen om rustig te blijven. Vaak gaat het zover dat ze gedrogeerd in hun stoel hangen. Dat blijkt uit nieuw nog niet eerder gepubliceerd onderzoek. Ook worden bewoners vaak onnodig lang vastgebonden. Dat is nog steeds de praktijk in veel instellingen. Verpleegkundige Jolanda de Mooi maakte het mee tijdens haar werk. En ze kon het niet langer aanzien. Ze schreef er een boek over. Jolanda de Mooi werkt al sinds haar zestiende in de zorg. Het allerliefst werkt ze met de bejaarden. Vanaf de eerste dag dat ik daar binnenkwam... hadden ze mijn hart gestolen. Het is een, een doelgroep uh, ja, die mij zo na aan het hart is gaan liggen. Ik vind de puurheid die deze mensen hebben... die kan je wel vergelijken met zoals kinderen zijn. Uh, ja, maakt op mij heel veel indruk. Sprak mij heel erg aan. Maar in een verpleeghuis wil Jolanda niet meer werken. Er is te veel mis, de zorg voor ouderen is ingewikkelder geworden... terwijl het personeel aan het bed vaak minder goed geschoold is. Hierdoor grijpt men volgens de Mooi naar middelen die soms niet nodig zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van onrustmedicatie als dipiperon of haldol. Dat is een heel sterk geconcentreerd middel. Dus uh, meestal geef je drie druppeltjes, vijf druppeltjes... Maar ja, de valkuil van die flesjes is dat er heel erg snel, als je het omdraait, in plaats van drie druppeltjes, vier druppeltjes, vijf druppeltjes, zes druppeltjes uitvallen. Terwijl het wel een ontzettend sterk geconcentreerd middel is. En daar gaan ook toch wel vaak uh, dat mensen toch wel te veel krijgen. Wat gebeurt er nou als iemand te veel van die druppels krijgt? Dan word je echt gedrogeerd. Ja. In zoverre dat je in slaap valt, in een diep coma valt... en echt helemaal van de wereld bent. Ja, met als gevolg dat je dus ook niet meer wakker wordt... als er bezoek komt, uh, dat je ook niet eet meer. Dat je echt helemaal gedrogeerd bent. Ik heb dus echt meegemaakt dat de insuline, om tijd te winnen... waar ik nog steeds niet over uit kan... gewoon door de kleding heen werd gespoten. Standaard. Zoals zoveel collega's verlaat ook Jolanda gefrustreerd de verpleeghuiszorg. Maar er moet iets veranderen. Daarom schreef ze haar boek als een aanklacht. We moeten onze mond ook uh, open doen. En uh, ook opkomen voor de mensen die je verzorgt. Maar zeker ook voor je eigen beroep. En zeg van, nou, ik wil zorg verlenen. Ik wil kwaliteit leveren. Ik wil dat deze oude mensen een goede oude dag hebben. Dat ze veilig en gewoon waar ze recht op hebben. Maar het kan hier niet. Ja, en de inspectie voor de gezondheidszorg begrijpt dat personeelstekort leidt tot dilemma's. Maar zegt drogeren van bewoners en insuline door kleding heen spuiten... is geen verantwoorde zorg en dat moet gemeld worden bij de inspectie.